9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. De orkaan Mahazen is aan land gekomen in Bangladesh. Is het zo erg zoals werd gevreesd? Correspondent Lucas Waagmeester praat ons bij. En de Raad van Kerken maakt zich grote zorgen... over de hongerstakende asielzoekers in het detentiecentrum in Rotterdam. Hoort u zo. Eerst het NOS-journaal met Dorot Megens.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 De omstandigheden in de Nederlandse bouwmarkt blijven heel moeilijk. en er zijn geen tekenen van herstel. Dat zegt de koninklijke Bam Groep, het grootste bouwbedrijf van Nederland. Bam kampt in het eerste kwartaal met een lichte daling van de omzet. De omzet kwam uit op 1,4 miljard euro. Dat ligt aan de economische omstandigheden, maar ook aan de kou, zegt bestuursvoorzitter De Vries. De winter van. De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 Vorige maand kwamen ruim 1100 mensen om het leven... bij het instorten van een kledingfabriek in Bangladesh. Veel Westerse bedrijven laten bijvoorbeeld goedkope spijkerbroeken... en T-shirts produceren in dit arme land. Ploemen wil samen met onder meer de Bengaalse regering... de Wereldbank en textielbedrijven een plan van aanpak maken... om de wandtoestanden aan te pakken. Dat moet er nog voor de zomer zijn. Burgemeester Hoes van Maastricht ziet in de opstelling van koffieshophouders... een oorlogsverklaring aan het rechtssysteem.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 Ik heb tegen de koffershop eigenaar gezegd... jongens, laten we ons nou samen aan de regels houden... en zorgen dat wat er in Den Haag en wat er bij de rechter besloten wordt... dat volgen we gewoon netjes. Ja, als je dat continu blijft weigeren, dan kan ik niet anders dan ingrijpen. Het weer, eerst in het noorden nog wat zon. Vanuit het zuiden gaat het overal regenen. Het wordt zo'n 15 graden vandaag. Er staat weinig wind, alleen in het noorden waait een matige oostelijke wind. En de komende dagen geldt elke dag wat regen en soms wat zon. Verkeersinformatie bij de ANWB johnson Hoka. 40 files goed voor 152 kilometer. Een vrij normale ochtendspits. De meeste files staan rond Amsterdam. Een paar opvallende files tot de A1. Hengelo richting Apeldoorn. Daar staat dus het Deventer en knoopend Beekbergen. 8 kilometer na een ongeluk. De rechterrijzoekers staat dicht. En op de A2 Eindhoven richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd bij Best. Daar staat inmiddels een 5 kilometer file. Wat drukker dan normaal op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. 6 kilometer voor Maastricht. En dat geldt ook voor de a 9 auto. Maar richting Amstelveen. Dat staat tussen Beverwijk Oost en Kloopend Badtuvdorp 7 kilometer. Welkom bij de Office-gesprekken. Het gesprek over het gemak van Microsoft Office 365. Welkom. Vandaag aan tafel Ferry Lasterie van Amsterdam Housing. Amsterdam Housing heeft een groot bestand appartementen en woningen in Amsterdam. Hoe groot is Amsterdam Housing precies? We zijn met acht personen, vier buiten de deur en vier binnen de deur, die ook flexibel werken. En jullie zijn onlangs overgestapt op Microsoft Office 365. Ja. Waarom? Eigenlijk was de keuze een nieuwe server of een andere oplossing. En dat is de andere oplossing geworden. En dat is Office 365. En hoe bevalt het? Het bevalt goed. We weten dat onze data gewoon netjes in de cloud staat opgeslagen. En we kunnen op allerlei mogelijke manieren erbij. Dus zowel thuis als onderweg. Kun je zeggen dat je sinds de overstap ook productiever bent geworden? Ja, zeker weten. Alles was eerst gewoon binnen kantoor. En uh, ja, nu is het ook buiten kantoor. En uh, je merkt ook dat inderdaad uh, niet alleen ik, maar ook een aantal andere medewerkers er gewoon gebruik van maken. En ja, dat zijn toch uh, zeg maar tijdwinst. Extra tijd die je aan een klant besteedt. Dat lijkt me een mooi voordeel. Extra tijd voor de klant. Zeker. De 90 seconden zitten erop, hoor ik. Ferry, dank voor je verhaal. Het hele gesprek over flexibel werken en het gemak van Microsoft Office 365... kunt u terugkijken op microsoft.nl slash Dat was het voor vandaag. Luister morgen weer. Zelfde zender, zelfde tijd. Graag tot dan. Soms moet je nieuwe wegen bewandelen om de weg naar succes te vinden. Zolang je maar ambitie hebt en het geloof dat het ook echt kan. Als je maar wilt...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 als u weet wat u wilt, weten wij hoe. Kijk op cent.nl. Het NOS Radio in Journal. Marcel Oosten. En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. Ruim acht miljoen mensen worden in Azië volgens de VN door de orkaan Mahazen bedreigd. Inmiddels is hij in Bangladesh aan land gekomen. Straks hoort u het laatste nieuws. En de overheid zal niet zwichten voor acties van hongerstakende asielzoekers, zegt staatssecretaris Deven. Stop nou met honger en dorstaken, want dat zal nooit leiden tot enige beslissing, invloed op een beslissing te nemen door de overheid. Maar de situatie is nijpend en er moet snel wat worden gedaan, zegt de Raad van Kerken. Want de delegatie daarvan was gisteren in het detentiecentrum in Rotterdam. En daarbij was ook Jan van der Kolk van de Raad van Kerken. Meneer van der Kolk, goedemorgen. Goedemorgen. Wat trof u daar aan? Wat, wat schokt u het meest? Wat het meest schokt is mensen die helemaal uh, uitzichtsloos zitten, boos. Uh, maar ook geen enkel gevoel hebben dat er aan hun toekomst wordt gedacht. En dat de mensenrechten op gro schaal worden geschonden. Dat Nederland een land is waar mensenrechten niet tellen. En dat zij als mens niet serieus gaan worden... en aan hun toekomst helemaal niet kunnen denken. Uitzichtsloos, want ze hebben geen idee hoe lang ze moeten vastzitten... waarom ze precies moeten vastzitten en wat er verder met ze gebeurt. En de omstandigheden waaronder uh, deze asielzoekers vastzitten. Wat kunt u daarover vertellen? Wat, wat, wat heeft u zelf met eigen ogen gezien? Heb de, we hebben met onze delegatie met de directie gepraat en de directie doet binnen de regels die Den Haag stelt zijn uiterste best om goed met de mensen om te gaan. Maar heeft u ook gezien zelf, wat mocht u rondlopen? Ja, we hadden alle ruimte van de directie om ook om rond te lopen. We hebben vooral ons geconcentreerd op gesprekken met een aantal ingeslotenen. We hebben bij elkaar met een stuk of 15 mensen gesproken, waaronder ook hongerstakers. Sommige van hen eten wel, maar geen eten van de gevangenis omdat ze elk contact wat hen betreft wat hen mogelijk is met de Nederlandse overheid willen vermijden. Gezien hun ervaringen tot nu toe. En daar zit van alles aan ervaringen bij. Van mishandeling door de marechaussee. Van eh, willekeurige beslissingen. Van uitzetten naar landen waar ze niet vandaan komen. Pogingen daartoe althans. Eh, op ambassades moeten verschijnen met handboeien om... Maar eh, had u het nou over mishandeling? Door... Ja, eh, mensen hebben mij verteld van mishandeling. Niet in het detentiecentrum, maar eh, op de weg daar naartoe. Ja. En het gebruik van de isoleercel, staatssecretaris teven zei gisteravond of dat dat af en toe nodig is, heeft u dat ook gezien? We hebben niet gezien, de directie heeft ons nadrukkelijk gezegd dat de isoleercel alleen gebruikt wordt als mensen suicidaal zijn en de neiging hebben om zelfmoord te plegen, omdat ze alleen dan goed, voldoende goed in de gaten gehouden kunnen worden. Hm. Dus, als een beschermingsmaatregel, zo min mogelijk, maar niet als een straf tegen hongerstaken. En die afspraken zijn, wat u betreft, duidelijk? Afspraken zijn, wat mij betreft, duidelijk en daarin heb ik ook vertrouwen in de directie. Ja, en als u nou de medewerkers daar en de directie, de leiding, dus aanspreekt op wat u ziet, eh, wat, wat, wat is dan hun reactie? Dat zij handelen binnen de instructies zoals die vanuit Den Haag gegeven worden. En dat is dus een zwaar gevangenisregime waarin de mensen als criminelen worden behandeld. 16 uur per dag op cel zitten opgesloten met z'n tweeën. Waarin geen enkel ruimte is voor activiteiten die gericht zijn op de toekomst. En waarbij het voor ieder van de mensen volstrekt onduidelijk hoe lang die daar nog moet zitten. Hmm, nou zei de staatssecretaris onlangs in een debat dat uh, het asielbeleid humaner zou worden. Merkt u daar wat van in dat centrum? Helemaal niet. Daar ja, heeft de staatssecretaris ook nog geen enkel concreet voorstel voor gedaan. Maar wat ons betreft gaat het dus niet alleen om het centrum... maar het gaat om de hele keten waarin mensen niet worden beschouwd als mensen... maar als dingen die zo snel mogelijk moeten worden, worden afgeschoven, uitgezet. En er eigenlijk dus niet mogen zijn. Ja. ja, er gaan twee dingen spelen natuurlijk. De situatie daar ter plekke en, en, en het beleid natuurlijk. Meneer ja. van der Kolk, u bent daar ook vast wel eens eerder geweest. Ik was is, eerder geweest, ja. ja. Is er nou de laatste tijd dan is er daar iets veranderd? In, ik denk dat in het centrum, als zodanig niet, niets is veranderd... in ieder geval niet zijn kwade, Het blijft natuurlijk een zware gevangenis. En ja. mensen komen daar eh, slechter uit dan ze ingaan. psychisch is het een ongelooflijke belasting. Dan van de Kok van de Raad van Kerken. Hartelijk dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is elf minuten over negen. We nemen u mee naar uh, de orkaan Mahas. Want die is al land gegaan in Bangladesh. Tienduizenden mensen aan de kust hebben een uh, veilig heenkomen gezocht. Er zijn ook mensen die niet weg willen, heeft u eerder kunnen horen... in het Radio 1 Journaal vanochtend. Uh, de VN zegt dat ruim 8 miljoen mensen door de orkaan worden bedreigd. Niet alleen in Bangladesh, maar ook in Burma. We gaan naar correspondent Lucas Waagmeester in uh, New Delhi. Lucas, met wat voor kracht is de orkaan aan land gekomen in Bangladesh... Dat weten we nog niet helemaal. Het oog van de storm bereikt in vanmiddag vanavond pas het vaste land. Uh, de eerste berichten zijn van windstoten van boven de 100 kilometer per uur. Dat is natuurlijk niet zo verrassend. Vooral in de zuidpunt van Bangladesh. Het Meteorologisch Instituut van Bangladesh meldt... voor wat het waard is dat de storm op, zijn laatst, op het laatst niet meer in kracht uh, is toegenomen... Uh, voor hij aan land ging. Dus Zij durven zelfs nu al te zeggen dat het allemaal wel mee gaat vallen. Ik denk dat dat iets te vroeg is. Maar de vraag is natuurlijk vooral... Uh, wat gaat het water doen? Hè? Die cycloon die zou inmiddels een golf van zo'n vijf meter hoog voor zich uitduwen richting die kust. En als dat over die delta gaat spoelen, ja, dan wordt dat uh, daar wordt echt het grootste gevaar uh, van verwacht. De storm raast op dit moment komende uren over die kustlijn. Het is nu een kwestie van afwachten, uh, denk ik, hoe dit afloopt. Ja, het ligt er natuurlijk, Lucas, ook nog even aan waar die het land gaat raken. Hoe ziet dat gebied eruit? Ja, eh, Bangladesh is net Nederland eigenlijk. Hè? Die, die, die delta die zweeft zo'n beetje rond het zeeniveau. We, we kennen de delta van Bangladesh natuurlijk van grote rampen door het water. Ja. Men leeft daar echt in het water, hè? op de duizenden eilandjes in die delta. Het water brengt heel veel goeds natuurlijk. Maar het is ook uh, ja, een zeer verraderlijk gebied. De ja. vernietiging die zo'n cycloon kan aanrichten, die kennen we uh, ook nog van heel recent. Hè? 2008, toen kwam de cycloon Nargis een stuk zuidelijker in Birma aan land... Ook in zo'n delta waar heel veel mensen uh, wonen, toen zijn er waarschijnlijk uh, meer dan 100.000 mensen omgekomen. Dat is echt ongekend. Hè? Dit, is, dit, is, uh, dit is een van de grootste natuurrampen daarmee van de afgelopen tien jaar. En Bangladesh heeft dat ook allemaal meegemaakt in, in, in de jaren 70, 80, begin jaren 90 zelfs nog een aantal keer van die hele grote rampen. Dit is, dit is potentieel, is dit gigantisch. En daarom wordt er in zo'n gebied ook zo verschrikkelijk nerveus op gereageerd. Mm, ja, men probeert te evacueren. Maar er zijn, dat horen we eerder vanochtend, ook mensen die niet weg willen. Met name ook in uh, Burma. Wat, wat kan jij daarover vertellen? Z zijn mensen inmiddels geëvacueerd? Ja, in principe wel. Hè. Ook omdat ze het in die hoek wel gewend zijn. Hè. Mensen reageren over het algemeen vrij goed op waarschuwingen. Maar er is inderdaad één vervelende factor waar toch wel zorgen over zijn. Uh, er zit in dat grensgebied tussen Burma en Bangladesh een bevolkingsgroep... die die toch al op de vlucht is, de Rohingya's. Dat is een islamitische stam die vorig jaar op meerdere plekken uh, is aangevallen door boeddhisten in Burma. En die mensen zitten nu in vluchtelingenkampen. Uh, en veel van die Rohingya's die weigeren nu op de waarschuwingen van de overheid in te gaan. Want ze vertrouwen de overheid niet. En zijn natuurlijk ook bang voor nog meer geweld als ze nu weer van hun plek komen. Uh, hè, zo zie je wel dat, dat, dat zo'n gewelddadig conflict in zo'n gebied dat maar doorettert. Als dat niet wordt opgelost, dan, dan, dan kun je dus in zo'n crisissituatie als nu... kun je eigenlijk niet handelen. Als mensen niet luisteren naar de waarschuwingen... Ja, dan, dan, dan kan het tot heel veel leed leiden. Dus daar zijn de komende uren vooral heel erg veel zorgen over. Later vanmiddag, vanavond pas, denk ik... zullen we de intensiteit en de kracht van deze, of ja, van dit, deze ramp echt kunnen, kunnen, kunnen, kunnen gaan zien. Oké. Okay. Nou, Lucas, hou ons op de hoogte op deze zender Radio 1. dankjewel. De burger als speel in zoekacties bij vermissingen. U hoort zo meer over dat particulier initiatief. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. We gaan eerst nog even naar Cannes, want gisteravond was de openingsceremonie van het filmfestival daar. De Amerikaanse regisseur Steven Spielberg is de voorzitter van de jury... die zondag over een week de Gouden Palm moet gaan uitreiken. Een jury die gisteravond warm onthaald werd. Nou ja, warm... Buiten hadden niet de filmster het voor het zeggen, maar de weergoden. Het hoosde in kan. Binnen werd de stromende regen al gauw ingewisseld voor een klaterend applaus. Mesdames en Messieurs, de president de jury, Steven Spielberg. Twee minuten staande ovatie voor de man die de komende tien dagen de jury moet leiden.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 Johnson Hoka bij de ANWB. Kunnen we de ochtendspits al officieel ten einde? Nou, nog niet hoor. 121 dus kilometer staat nog dat? Marcel. Ja. De files lossen wel snel op. Alleen op de A12 naar Den Haag is het nog vrij druk. 12 kilometer tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld. Op de A1 Hengel richting Apeldoorn. Daar staat bij Afwetvorst nog 7 kilometer na ongeluk. En de rijstroken zijn inmiddels wel weer vrijgegeven. En op de A2 naar Eindhoven, naar Den Bosch. Daar staat bij Best West nog 5 kilometer na ongeluk. En daar is de linkerrijstrook nog wel afgesloten. Alone, alone.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 the music died. We started singing bye-bye This American high Drove my Chevy to the levee But the levee was dry And good old boys We're drinking whiskey and rye, Singing this'll be the day that I die This'll be the day that Madonna met American Pie. Bouwbedrijven en ook architecten hebben het moeilijk in deze economisch slechte tijden. Maar, hoorden we al eerder deze uitzending trouwens, er worden er ook nog steeds wel dingen gebouwd en ook nog hele mooie zaken. En daarom wordt de BNA-prijs, architectuurprijs, ook dit jaar wel weer uitgereikt. Wie gaat hem krijgen, Mark Robin Visser. Ja, nou, misschien gaat hij wel naar dat hele mooie gebouw... van het Sint-Nicolaas Lyceum aan de Amsterdamse Zuidas. Ik sta nu uh, met rector uh, van Rooyen even op zijn pas aangelegde terras. En wat is er nou net gebeurd? Er is net een, een autootje gekomen van een bekend kaugummerk. En dat gaat hij hier nou een beetje kauwgom uh, uitdelen. En de rector is daar niet echt blij mee. Nee, met zo'n mooi nieuw gebouw. Godverdikke maar. <laughs> dat vinden we niet zo'n fijn idee. Nee, kunt, maar mag dit zomaar eigenlijk? Ja, op de openbare weg kunnen wij dat natuurlijk niet verbieden. Nee. Wordt u wel eens vaker lastiggevallen door commerciële... Nee, niet vaak, nee. nee. Snoepfabrikanten? Nee, nee, laatst werden er kleine bijbeltjes uitgedeeld. Oh. Maar, uh, Je maakt nee. nog eens wat mee. Ja. Zullen we even naar binnen gaan? We ja. lopen even naar binnen, want de school is natuurlijk al begonnen. Maar er zijn ook oh. een heleboel leerlingen die beginnen wat later. Maar in een, gebouw, een schoolgebouw zijn niet alleen leerlingen, maar er werken ook gewoon mensen. Zoals bijvoorbeeld... Rolina Eikelenboom, ik ben de roostermaker. Goedemorgen, mevrouw Eikelenboom. Wij kijken even naar buiten en we zien daar het oude schoolgebouw... waar jullie vroeger in zaten. Bent u erop er vooruit gegaan? Zeker. Kijk maar om je heen. Het is ja. een fantastisch gebouw. En ja. het, het werkt ook heel fijn. Vertel eens. Nou, de, de, de sfeer is gewoon heel plezierig. En uh, ja, ik kan uh, de mensen heel makkelijk uh, terugvinden ja. in het gebouw. Ik hoef niet zo ver meer te lopen als ik iemand nodig heb. Meneer Vrooy, het is een transparant gebouw... Ja. Dat was ook echt de bedoeling? Ja, de bedoeling was in het kader van veiligheid en samenwerking... dat iedereen overal, ongeveer door de hele school heen zou kunnen kijken. Er is maar één groep uh, die dat niet zo'n leuk gebouw vindt. Dat zijn onze stoute leerlingen, want je kunt ze allemaal overal zien. Dat is toch ook wat? Je hebt geen enkele privacy meer tegenwoordig. Maar zo'n roos, meestal worden de roostermakers ergens in een hokje gestopt. Zit u in een hokje? Nee, ik, ja. ik zit wel in een hokje. Ja, maar... maar met het mooiste <laughs> uitzicht van de hele wereld. Kijk, dat is dan toch fantastisch. En, viel me op, er hangt hier een echte Herman Brood. Uh, aan de muur, op de personeelsafdeling. Ja, en hij heeft de gang. Die kunnen leerlingen ja. ook zien vanuit de kantine. Dat is uh, samen met eindexamenleerlingen uh, 15 jaar geleden gemaakt. Voor een fles whisky en een fles neven, Heeft hij uh, dat schilderij gemaakt. Dat hoefde ze geloof ik vroeger bij mij op de Middelbare Schone Zwolle niet te doen hoor. een helemaal brood ophangen. Maar dat was ook een andere tijd. Ja, ja dat is echt een, een heel mooi ding. Het, uh, gaat ook, uh, het is een afbeelding, een moderne afbeelding van Sint-Dinkblaas. Ja. En het is ook een heel modern gebouw geworden. Ja. Dit is een gebouw uit deze tijd. Waar, waar zou je dat aan kunnen zien? Als je dit gebouw nou over 40... 50, 50 jaar ziet staan, zou je dan kunnen zeggen dat is 2012, en nou ja. toen is het opgeleverd? Ja, ik denk dat, dat transparantie op dit moment ergens doorheen kijken, en een hal met, met een atrium, veel licht, dat dat wel een kenmerk van deze tijd is. Zoals ons oude gebouw een gangenschool was, ja. met een gang met aan één kant lokalen, dat was ook kenmerkend voor zijn tijd. Ja, ja dat wordt nu afgebroken. Ja, dat ja. wordt op dit moment gesloopt. En dat, dat vinden we niet erg. <laughs> zeg, eigenlijk is de buiten hier al een beetje binnen, hè? Want deze school is, dit gebouw is al onderscheiden met een regionale prijs. Ja. De regionale BNA prijs hè, de Bond van uh, Nederlandse Architecten. Ja. Maar... Nou, we zijn er heel trots op, want uh, we vinden het ook een fantastisch gebouw. We roepen ook tegen leerlingen, je zit in het mooiste schoolgebouw van Nederland. Ja, Hulde aan DP6 Architectuurstudio. Ja, die, ja, die hebben het gemaakt. geweldig gedaan. Ja. En dan toch vanmiddag nog die bekendmaking in Rotterdam. Ja. Ja, ja, dat is heel spannend. Maar zijn, wat ik wel gezien heb bij de regionale uitreiking... er zijn veel mooie gebouwen in Nederland. Er wordt nog steeds, wordt ondanks prachtig. de moeilijke tijden... Ja. worden nog hele mooie dingen. Ja. En daar mogen we ook wel eens met elkaar bij stilstaan. Ja. Kijk eens beter om je heen. Dat was vroeger geloof ik een rubriek ja. bij de uh, oh, Code Boswachtershow. Het, het belangrijke ja. van ja. een schoolgebouw is... Uh, ja. en ik denk voor ieder gebouw wel... dat het van binnen ja. niet ja. alleen mooi is... Ja. maar dat het werkt voor jullie. Je moet lelling. er goed, lekker en uh, goed in kunnen werken. Nou, ik, oh. Moet u nog veel roosters maken? Oh. Ik ben nog wel even bezig. Dat gaat maar door, he, die roosters op zo'n middel... School. Tot het eind. <laughs> Ik zou zeggen, werk ze. Veel plezier met het gebouw... en uh, veel succes bij de, ja, met jullie nominaties Hartelijk dank. Oké, okay, en de groeten vanuit uh, Amsterdam. Van Mark-Robin Visser, die keek weer goed om zich heen vanochtend. En daar profiteren wij dan altijd weer van. Zo is dat. Vier minuten voor half tien is het. U naar het NOS Radio 1 journaal. Als het aan de vrijwilligers van de zoektocht... naar de verdwenen broertjes Ruben en Julian ligt... komt er een landelijk netwerk van particuliere zoekteams. Dat kan dan worden ingeschakeld bij dit soort vermissingen in Nederland. De nationale politie staat niet onwelwillend achter het initiatief... zo hebben ze ons laten weten. Maar je we wil wel eerst meer informatie hebben. We hebben contact met Wanda van der Bovenkamp. Een van de initiatiefnemers eh, heeft ook meegedaan aan de zoektochten... bij de Utrechtse Heuvelrug. Mevrouw van der Bovenkamp, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de bedoeling van zo'n landelijk netwerk? Uh, de bedoeling is in samenwerking met politie, justitie, hulpdiensten uh, en de burgers... Uh, ja, een, een team te krijgen landelijk, wat uh, heel snel op de been gebracht kan worden... en uh, die alle kennis vooraf hebben die ze nodig hebben. Mm, dus ze worden ook getraind dan, is dat het idee? Uh, nou, Wij zouden heel graag willen zien uh, dat er een soort van training zou komen. U kunt u voorstellen dat uh, normaal gesproken in een bedrijf uh, een BAV-training is... Bedrijfshulpverleningstraining? training Ja, bedrijfshulpverlening. En wij denken dan uh, aan een soortgelijke training... voor de uh, mensen die gaan coördineren. Heeft u mevrouw van de bovenkant er overleg over gehad uh, met de politie bijvoorbeeld? Want het is natuurlijk heel mooi dat mensen iets willen doen. En voor hun eigen gevoel is dat misschien heel belangrijk. Maar is het ook nuttig? Uh, wij hebben nog geen overleg met de politie gehad. Uh, wij zullen ook niets doen zonder overleg met de politie. Wij willen heel graag juist samenwerken... Uh, en nuttig, ja, natuurlijk. Ik vind het heel nuttig. Uh, ik, ik, uh, de reacties die wij krijgen uit heel het land... Uh, zijn dusdanig dat wij denken dat het een heel nuttig initiatief kan zijn. Ja, want um, er is gisteren ook weer een enorme opkomst geweest hè, bij het zoeken. Ja, ja. Hoeveel dat mensen begrepen, waren er in totaal? Uh, wat ik begreep, ongeveer 450 mensen. En dat was in de omgeving van Zeist weer? Dat was in Zeist, ja. ja. Ja, en, en u denkt dat uh, bij dit soort vermissingen dit soort aantallen mensen opgeroepen zouden kunnen worden? Of, of is het dan de bedoeling dat er iets van een telefooncirkel of iets via Facebook ontstaat waar mensen op die manier opgeroepen kunnen worden? Nou, dat is dus het stukje wat uh, in samenwerking met de politie zou moeten gaan. Uh, kijk, uh, dat Facebook, dat, dat is natuurlijk helemaal een hype op dit moment. En... Uh, ik verwacht namelijk dat, uh, straks, uh, da, ja, dat het straks een beetje gaat afnemen. Mm -hmm. <kliek> maar, um, ja, ik, nou loop ik even vast, sorry hoor. Nou, dat ja, dat geeft helemaal niks. Dat geeft niks. U, u, u denkt dat Facebook dat wordt nu volop gebruikt En er komen ook veel mensen komen daardoor uh, op die zoekacties af. Maar u denkt dat dat wat minder zal worden uh, in, in de loop uh, der tijd? Ja, ja, ik denk dat uh, met de tijd dat dat dan weer minder wordt. Uh, wat ik wel vind is: uh, we hebben natuurlijk een burgernet. Dat gaat natuurlijk ook van de politie uit. Ja. En eigenlijk uh, denken wij van, het is handig als een burger uh, een schakeltje extra krijgt. En dat ja. is eigenlijk uh, het plan. Ja. Maar u dus, wilt, uh, ja mevrouw van de bovenkant, u wilt wel een vaste groep mensen die zich daarvoor aan hebben gemeld en die ook bekend zijn. Uh, ja, dat is eigenlijk een uh, zeg maar door heel Nederland heen uh, dat de politie uh, contactpersonen heeft uh, waar ze dus mee uh, kunnen gaan zoeken, zeg maar. Dus uh, gewoon een vast team mensen die een, een speciale opleiding krijgen en weten waar ze mee bezig zijn... en ook uh, dan goede ondersteuning kunnen bieden. Ja, dus niet zomaar, uh, zomaar in het wilde weg iets gaan doen, zeg maar. Nee, Dat is nee. eigenlijk het idee. Nee, want daar houdt de politie natuurlijk ook niet van. Uh, weet u of er uh, vanavond vandaag opnieuw gezocht gaat worden? Uh, vandaag wordt er niet gezocht door de vrijwilligers. De politie die heeft wel uh, zelf eigen teams in het gebied ingezet en toen hebben wij gezegd... Dan gaan wij ertussen uit. Okay. Maar u heeft wel weer plannen voor als die jongetjes niet gevonden worden voor de komende dagen, of niet? Ja, um, uh, als wij van de burgemeester te horen krijgen dat uh, de teams van de politie niet verder zoeken in het gebied... Ja, dan, gaat u weer verder. dan gaan wij gewoon verder. Maar we willen ze niet voor de voeten lopen. Dus wij hebben de tocht die we hadden gepland niet door laten gaan. Goed. Wanda van de Bovenkamp. Fijn dat u even bij ons in de uitzending wilde vertellen over uw initiatief. Dank u wel hoor. Half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Wouter Ik neemt het over op Radio 1 met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Wouter. Ja, goedemorgen. Wat ga je doen. Uh, de tekorten aan babymelkpoeder houden aan. Wat vindt babymelkpoeder, prachtig woord, fabrikant Nutritia belangrijker? De Nederlandse of de Chinese baby's, we praten met de directeur van Nutritia. En de Belgische en Duitse politie vinden hun Nederlandse collega's eigenwijs en bot. En dat heeft weer gevolgen voor de criminaliteitsbestrijding in de grensstreken. Dus dat zometeen bij Caro. Goedemorgen Nederland. Dit is Radio 1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 We hoorden er net al over. Twee particulieren willen een netwerk van zoekteams oprichten. Dat wordt ingezet bij Vermissingen. Initiatiefnemers zijn nauw betrokken bij de zoekactie naar de broertjes Ruben en Julian. De nationale politie ondersteunt het plan, maar vindt het wel belangrijk dat de teams nauw samenwerken met de politie. Want daardoor kan voorkomen worden dat belangrijk bewijsmateriaal tijdens het zoeken door particulieren verloren gaat. En het kabinet gaat zich intensief bezighouden met de strijd tegen foute kleding. Kleren die onder slechte omstandigheden worden geproduceerd. Volgens minister Ploemen voor buitenlandse handel deugt veel kleding in de Nederlandse schappen niet. En moet dat snel veranderen. Ploemen wil daarom samen met onder meer de Bengaalse regering, de Wereldbank en textielbedrijven een plan van aanpak gaan maken. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En op de weg wordt het langzaam aan wat rustiger, Jonse Hoka. Ja, we houden nog 43 kilometer over, Lara. En de meeste virus los al vrij snel op. De langste virus op dit moment nog op de A2, Den Bosch naar Eindhoven. Tussen Vught en Bokstel, 6 kilometer. A12 naar Den Haag, 6 kilometer voor Den Haag-Malieveld. En op de A28 richting Utrecht. Daar staat tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 7 kilometer. Dit is Radio 1.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 Bouter De keuze van Nutritia, Nederlandse of Chinese baby's. Nederlandse, Belgische en Duitse politieagenten ergeren zich aan elkaar. Rechtsextremistisch geweld in Griekenland en het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is drie minuten over half tien. Dit is Caro, Goedemorgen Nederland. Martijn Gimius is vanmorgen in Alkmaar. Waar iemand mij in zeven minuten topfit kan krijgen. En u kunt... Mij volgen op Twitter, at WKerpershoek of reacties en vragen. Die kunt u kwijt op goedemorgennederland.kro.nl Wie gaan ervoor bij Nutritia? De baby's in Nederland of baby's in China? Het tekort aan babymelkpoeder zou opgelost moeten zijn... maar voorlopig zijn de schappen nog altijd leeg. De Telegraaf meldt vanmorgen dat supermarkten via de achterdeur... hun voorraad doorverkopen aan handelaren. Verkoopdirecteur Niels Bontje van Nutritia, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wie gaan er nu eigenlijk voor bij Nutritia? De Chinese baby's of de Nederlandse baby's? De ouders in Nederland gaan absoluut voor. Uh, en dat heeft onze hoogste prioriteit. Maar wat merken die ouders daarvan? Wat, wat biedt u ze dan? We bieden ze uh, ja, voldoende product aan, wat zeg maar de winkels instroomt en wat op verschillende manieren te verkrijgen is in Nederland. Dan wel via supermarkten, drooggisterijen, apotheken, uh, maar ook online is het goed te verkrijgen. Uh, en wij doen er alles aan, samen met onze retailpartners... om de schappen goed gevuld te krijgen... en ervoor te zorgen dat de producten op uh, ja, de juiste plek komt. Maar er wordt nog wel geklaagd is... uh, door de consument... dat ja, er nog steeds ja, ja, lege schappen ja, zijn en verkoopbeperkingen. Ja. Hoe kan dat dan? Uh, het, het is ook een ontzettend lastige situatie... want tegelijkertijd is het fenomeen uh, China... Eh, wat, wat zich zeg maar steeds meer afspeelt in uh, de supermarkten en drogisterijen... waar producten worden opgekocht, inmiddels uh, georganiseerd door grote partijen. Ja. En die grote partijen die, uh, ja, worden verstrekt richting China. Dus het is, uh, nou, het is heel moeilijk voor ons... maar ook voor de supermarkt- en drogisterijondernemers... om de schappen gevuld te houden. Kloppen de verhalen dat er inderdaad busjes nu door Nederland rijden... die uh, de supermarkt- en drogisterijen afstropen... en uh, waar vervolgens uh, de babymelkpoeder wordt uh, ingeladen? Ja, dat zijn ook de berichten die ons bereiken. Dat is ook de reden waarom we samenwerken met retailers om die restricties door te voeren. En dat is ook waarom de, de overheid inmiddels uh, ja, heeft geconcludeerd... dat dit uit de hand loopt. En dat zij ook vinden dat dat moet worden tegengegaan. Heeft u de Telegraaf gelezen vanmorgen? Nee, ik heb een van op een andere krant. Ik heb wel uh, nou, dan kan een berichtje ervan ik... gelezen. Ja, we... de Telegraaf meldt dat uh, verschillende supermarkten... Uh, via de achterdeur de babymelkpoeder doorverkopen. Gewoon de supermarkthouder zelf... Uh, onder wie ook die van Albert Heijn bijvoorbeeld. Met andere woorden, u levert uh, extra uh, uh, melkpoeder af. En vervolgens wordt dat linea recta via de achterdeur in, in een busje geladen. Wat vindt u daarvan? Nou, dat, dat vinden we, uh, als dat zo is, vinden we dat natuurlijk ontzettend vervelend. Want we werken juist samen met uh, de organisaties aan dat iedere winkel voldoende product krijgt. Uh, ik weet dat zij er ook alles aan doen om de, zeg maar, de volumes die we uitleveren goed te verdelen... en, en uh, ja, ervoor te zorgen dat iedere winkel voldoende product krijgt. Uh, maar het is wel zo, en dat speelt al uh, ja, wat langer, eigenlijk al een aantal jaar... de vraag vanuit China is zo groot... Uh, en er zijn een hoop mensen die daar uh, ja, toch op een bepaalde manier van uh, willen profiteren. Sommige mensen, het zijn gewoon onze eigen supermarkten blijkbaar... die Linea Recta weer doorverkopen. Nou ja, goed, ik heb daar niet uh, echt de feiten over. Ik heb wel wat verhalen gehoord, net zoals die nu ook dan in de krant zijn verschenen. Uh, dus als u die feiten wilt uh, ja, achterhalen, dan, dan denk ik dat u ook met de supermarktondernemers daarover moet praten. Maar u vindt dat in principe geen goede zaak als dat zou absoluut gebeuren? Absoluut niet. Nee, absoluut niet. Aan Want de andere, het andere kant... Het van het belang dat het product in de winkels belandt en ook daadwerkelijk bij de ouders in Nederland terechtkomt. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat u gewoon een bedrijf bent en dat het u niet zou hoeven uitmaken of u uw geld nou linksom via China verdient of rechtsom via Nederland. Ja, nee, dat maakt ons absoluut uit. Want, want onze verantwoordelijkheid voor Nutritia Nederland is de ouders in Nederland te bedienen, uh, daar voldoende product voor uh, ja, beschikbaar te stellen. Maar als er meer en geld verdiend kan worden in China. Nou, we zijn natuurlijk wel onderdeel van een concern en dat is Danone. En die heeft ook een eigen divisie in China en die heeft daar trouwens ook een eigen merk uh, uh, op de markt. Dus ook daar uh, uh, ja, willen we uh, een, een aandeel in de markt uh, veroveren. Dat is de strategie vanuit Danone. Uh, maar wij in Nutritia, uh, van Nutricia Nederland die hebben eigenlijk maar één zorg en uh, één prioriteit. En dat zijn toch echt ouders in Nederland. Proef ik een beetje spanning tussen Nutrilon Nederland en Danone als grote wereldwijde overkoepelende verkooporganisatie? Nee, niet direct spanning, want ook bij uh, de mensen vanuit Danone uh, ja, is alles erop gericht om de Nederlandse markt goed te bedienen en de prioriteit te geven uh, aan de lokale markt. Uh, dus nee, daar is geen spanning. Integendeel, we hebben ook de commitment dat we voldoende product krijgen voor Nederland. En dat hebben we nu ook uh, ja, inzichtelijk gemaakt, gisteren ook in onze uh, uitleg daarover. De hoeveelheid producten die we nu uitleveren in Nederland, ja, dat is substantieel meer dan eigenlijk nodig zou zijn voor de behoefte van alle kindjes in Nederland. Het is ja, maar nogmaals, wel het, wel uit. Ja, maar het rare is dus dat u de, uh, de productie voor Nederland heeft verhoogd, maar die ja. productie eindigt alsnog in China. Dat is het probleem. Dus dat is ook een probleem wat we nu proberen aan te pakken samen met retailorganisaties en samen met de overheid. Dat de producten ook daadwerkelijk bij de ouders in Nederland terechtkomen. Tegelijkertijd, en dat is een ander onderdeel van de strategie vanuit Danone, uh, is dat we de vraag daar invullen met een product wat we ook daar op de markt brengen. Wat geschikt is voor de Chinese markt en wat ook Chinese labeling heeft om daadwerkelijk de vraag die er nou eenmaal is op een goede manier in te vullen. U zou met de Chinese ambassadeur gaan overleggen. Is dat al gebeurd? Nee, dat is ook niet echt uh, ja, de bedoeling geweest. De bedoeling uh, is, eh, na het overleg van vorige week met het ministerie van Economische Zaken... is dat er een onderzoek gaat komen in Nederland om te kijken wie er allemaal meedoen aan die grijze tussenhandel. En uiteindelijk producten opkopen hier, uh, ja, dat is niet zozeer illegaal, maar producten de grens overbrengen in China dat is wel illegaal, dan praat je over illegale import. Dus het idee van de uh, Nederlandse overheid... is om op basis van de informatie die ze hier verzamelen... te gaan praten met de overheid in China... om op die manier die illegale import tegen te gaan. Heeft u wel goed in beeld wie die tussenhandelaren zijn? Zijn dat Nederlanders, zijn dat Chinezen? Wat... Nee. nee, dat hebben wij niet goed in beeld. We hebben wel, ja, of kan het ook gewoon halen. twee ondernemers zijn die... Uh... Gisteren mobiele telefoons verkochten en vandaag in de, in de melkpoelen ja, ja, zullen Ja, eigenlijk wel. Eh, dit fenomeen speelt dus een aantal jaar. Het is inmiddels ook best een, een behoorlijke omvang. Dus daar is ook uh, ja, daardoor uh, geld mee te verdienen. En dat zijn uh, ja, Chinese ondernemers. Maar dat zijn ook gewoon ondernemers die in Nederland actief zijn. En hier toch op een opportunistische manier uh, geld mee denken te verdienen. Dus dat kan eigenlijk uh, nou, het kan iedereen zijn. Het is wel echt grijze handel. Uh, ja, en dus, het is niet legitiem. Dus dat moet wel worden tegengaan om de rust in de markt weer uh, terug te krijgen. Ja, Wanneer verwacht u dat die rust in de markt uh, er zal zijn? Nou, Als ik kijk naar de leveringen die we doen, dan is dat uh, ja, nogmaals verhoogd... en verwachten we dat verder te kunnen verhogen. Dus dat gaat helpen. De retailers doen er alles aan om die restricties door te voeren... en om te voorkomen hè, dat uh, individuele uh, ondernemers uh, uh, een handel drijven. Dus daar wordt van alles aan gedaan... Nou, en dan hopen wij ook dat uh, de maatregelen van de overheid effect hebben, zodat uh, ja, toch het, het, het grijze handelsverkeer wordt ontmoedigd en we hier rust krijgen in de markt. Ja, Hoe lang dat gaat duren, ja, ik hoop uh, met een paar weken, maar misschien is dat nog wel een paar maanden. Uh, maar dat is wel ons gezamenlijk doel en daar, uh, ja, daar doen we toch wel alles aan. Als u de balans zou moeten opmaken. Is er op dit moment nu sprake van imago-schade... omdat er gefrustreerde ouders in Nederland zijn... die die melkpoeder van u niet kunnen krijgen? Of is er gewoon een enorme hoeveelheid geld verdiend? En daar doet u het uiteindelijk ook allemaal voor? Nou, ik denk dat ja, imago-schade... het is ontzettend vervelend en zelfs frustrerend... als je je product niet kan vinden. Uh, ik denk wel dat er uh, ook begrip is bij uh, de consumenten in Nederland... voor de situatie... ...en dat ze ook zien hè, dat een markt als China zo groot is... ...en als die vraag daar zo groot is, dat het heel lastig is om dat goed in te vullen. Uh, maar ik denk wel ja, dat we uh, er als gezamenlijke industrie... ...dus dat zijn de producenten en de retailers... ...er nog heel hard aan moeten werken om het probleem op te lossen. Uh, en dat we ook nog wel, uh, ja, daar ook, ja, dat vind ik ook zelf oprecht... ...wat hebben goed te maken richting uh, ja, de consumenten in Nederland... Want de huidige situatie verdient geen schoonheidsprijs. Integendeel, het is gewoon ontzettend vervelend. Helder. Niels Bontje, verkoopdirecteur Nutritia. Dank u wel. Oké, okay, dank u wel. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Uit onderzoek van de Amerikaanse universiteit Stanford... blijkt dat er maar vier minuten nodig zijn om echt verliefd te worden op iemand. Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd als je verliefd wordt? Advinger Hoets, hoogleraar klinische psychologie, heeft het antwoord. Wanneer je verliefd wordt, dan gebeurt er van alles. Met name in je hersenen. En de twee belangrijkste dingen daarbij zijn... allereerst dat er meer activiteit is in die gebieden van de hersenen... die, die te maken hebben met uh, positieve emoties... dus met je blij voelen, gelukkig voelen. En die ook te maken hebben... dat zijn diezelfde gebieden met, met verslaving. He, dus je bent, je bent een beetje verslaafd aan die persoon. En tegelijkertijd zie je in die gebieden... Uh, die betrokken zijn bij het kritisch staan ten opzichte van anderen dat daar juist minder activiteit is. Dus liefde maakt blind, dat zien we terug in de hersenen. Heeft u een vraag bij Eerd Nieuws, mailt u ons dan naar... goedemorgennederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Ochtend Ochtendgymastiek met Martijn Gimius. Je bent op 20 seconden. Nog 10 seconden. Heel netjes. Hou vol, hou vol, hou vol, hou vol, hou vol. Kom op, hou je benen horizontaal. Hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap. Drie seconden nog. Hap, hap, hap, hap. Ja, stop maar. Oh, jongens. Oh, dit is mijn de, de zesde oefening. We zijn even onderweg. Oh, ik ben buiten adem. Dan beginnen. 10 seconden is voorbij. Je mag kniebuigingen maken. Oké. Okay. Oké. Okay. Ook weer op hoog ritme. Hoog ritme. Hoog ritme. Hoog ritme. Joop duiven voor. de bewegingswetenschapper. We doen nu een uh, Ga door, bijna workout een van minuut, zeven minuten en dan moet ik topfit zijn, hè? Ja, dan ben je topfit als je dit, uh, nou ja, laten we zeggen, om de twee dagen doet. Oh, ik wacht. Ik moet heel, heel even een time-out. want het is al bijna klaar weer. Vijf seconden nog. Maar daarna moet ik alweer door. Uh, ja, dan heb je tien seconden rust en dan doe je de volgende oefening. Dat is niet te doen. Uh, dat is voor de meeste mensen niet te doen. Maar voor degene die fit zijn? Ik ben redelijk ongetraind. Ja. En mij was beloofd... in zeven minuten... ben ik topfit. Uh, als jij uh, redelijk fit bent en je wil dat onderhouden... En je hebt weinig tijd, dan is een 7 minuten trainingsprogramma een erg gunstig programma. Waar komt dit programma nou vandaan? Dit programma komt uit Amerika. De ECSM heeft daar onderzoek gedaan naar een trainingsprogramma dat in weinig tijd veel resultaat kan halen. Dat hebben ze groot gepubliceerd met een aantal kanttekeningen erbij die in sommige columns wat ondergeschoven raken. Ja, zoals? Die kanttekeningen zijn dat je al vrij fit moet zijn als je begint. Waar ik niet ben. Uh, uh, je moet geen gezondheidsrisico's hebben. En liefst niet al te veel overgewicht. Ja. Uh, en je moet goed weten wat je doet. Oké, okay, nou. We hebben iets meer dan 20 of 10 seconden pauze gehouden. Maar, ja, maar we kunnen de volgende de oefening, oefening, gaan oefening gaan doen. Uh, wat jij nu gaat doen is je stapt met je rechtervoet op de stoel. Ja. Uh, andere been erbij. En dan weer naar beneden. En dat doe je 30 seconden lang. Oké. Okay. Zeg maar. We starten nu. Zo. <laughs> Er even op, je hele komt... oh, oh, dat is gelijk scheef hoor. Oh. Zo. Is het nou. Uh, ja, waarom doen mensen dit eigenlijk? Uh, om uh, met name fit te blijven. En eventueel om wat gewicht kwijt te raken. Uh, maar vooral om je uh, zuurstofopname hoog te krijgen. Uh, eventueel om je uh, stofwisseling wat te versnellen. Uh, zijn er ook. 15 seconden onderweg. Goed. Zitten er ook nadelen aan? Um, er zitten wat nadelen aan. Je moet goed weten wat je doet. Omdat er anders een vrij hoog blessurerisico is. 10 seconden nog, je ritme mag wat omhoog. Um, nou, naast het wat hoge blessurerisico is er ook een kans dat je uh, jezelf uh, overvraagt. Uh, of dat je niet zwaar genoeg kan trainen om de effecten te behalen. Nou, en? Uh, het ziet er zwaar genoeg uit voor je. Zo. Ja, heb wat, ik gehoopt dat jij gezond bent van tevoren? Ja, ik ben gezond. Oké, okay, nou dan mag je hier aan meedoen. Maar, maar wat moet ik nou doen? Want. Die zeven minuten, ik ben gesloopt. Ja, nou, je, ja, je bent op de helft en je bent al pittig gesloopt. Dat is de bedoeling. Het uh, gevoel van ongemak na deze training moet... Uh, nou ja, laten we zeggen acht op de schaal van tien zijn of hoger. Dus dat gesloopt, dat hoort. En daar moet je zin in hebben. Maar moet ik hier nou meteen mee gaan beginnen? Op zich van... Bouw het toch even rustig op. Uh, ik zou zeggen, bouw het rustig op. Als je ongetraind bent, dan raadt de ECSM ook aan... om dit eerst eens drie keer achter elkaar te doen... maar dan op een veel lagere intensiteit. Om te wennen aan de oefeningen, om getraind te raken. En pas als je lekker getraind bent... en dat kan best drie, of, uh, drie maanden duren ongeveer... pas dan ga je echt op die hele hoge intensiteit aan de gang. Dus uh, beter voor iedereen, denk ik. Fit in zeven minuten, maar dan pas wel als je al fit. Bent. na drie maanden. Nou, nog één oefening om helemaal buiten adem te raken... Uh, Joop, uh, duivenvoeren. Als je er wat spierpijn bij wilt, dan doen we deze. Uh, een uitvalspas. Je stapt met je rechtervoet naar voren. Zakt door je knie heen. Stap weer terug en doet datzelfde met je linkervoet. We gaan aan de slag. Daar. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, moeten we hier Alkmaar. ook maar eens gaan doen. Martijn Griemers hoorde u vanuit Alkmaar. Zometeen rechtsextremistisch geweld in Griekenland light op. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag 1990 well Lisa, I feel as if I've lost my best friend because in fact, I've lost Kermit the Frog en Ernie from Sesame Street. Poppenspeler Jim Henson overleed deze dag 16 mei 1990 onverwacht op 57-jarige leeftijd. De geestelijk vader van de Muppet Show bedacht onder andere Kermit de Kikker, Miss Piggy en natuurlijk Bert en Ernie. De Nederlandse poppenspeler Siert van der Berg krijgt maar geen genoeg van deze helden. Oh, Kermit to sing something? Uh, later Piggy. I don't have time right now. <laughs> Kermit? Hmm? Make time. Kermit, Kermit was zijn favoriet. Phenomenon. <laughs> ja. Zalte ego. Mano, mano. Mano, mano. <laughs> mano, mano. <laughs> <laughs> maar ik vond altijd een beurte uh, dat die okay. Was. Okay. Dat was altijd uh, zo leuk. <sniffs> Dat is de alfabet, Bernie. Just a second, Bert. Welkom bij de action part, Bert heeft een uh, beweegbare wenkbrauw. En door die wenkbrauw af en toe eens op te tillen, zie je echt van. Wat gebeurt hier? Hè? Die verbazing daar is met zo'n hele simpele streepje, beweegbare streepje op zijn wenkbrauw. Dat geeft on ongelooflijk veel uh, dynamiek en uh, expressie. Ah! Work, Bert. You were right. In de film van de oma Willem zat ook in die tijd een poppenkast. Waar is die toe? Oh, is die kant opgegaan? Oh. Ja, ja, ja, nou jongens, ik krijg hem nog wel hoor. Die poppenkast was natuurlijk puur traditioneel. Dus het was gewoon een, een kasteelkast met een opening en gordijntjes. En zelfs Jan Klaassen en Katrein. En het mooie van Jim Henson is dat hij... Een, ...een hele nieuwe biotope voor die poppen heeft neergezet, zeg maar, zonder een kast. This is Muppet Show with our special guest star, Mr. John Cleese. Hij heeft die combinatie opgezocht van uh, levende mensen ten opzichte van poppen. Uh, die poppen waren uh, gelijkwaardig aan de mensen. In de uh, Muppet Show... Waarbij de ene keer die acteur werd uitgenodigd, de directeur. No pig's clause? Uh, here we are. It says I only work with the frog. That's you, right? Uh, Check. Uh, the bear and the ugly, disgusting little one who catches cannonballs. Jim Henson was iemand die ongelooflijk veel van poppen en poppenspel hield. Hij was daar buiten zijn, uh, uh, zijn eigen werk met de Muttets en was hij bijzonder geïnteresseerd in het poppenspel. Als het dan hem had gelegen, was het nog veel breder geworden. Had hij nog veel hele andere dingen uh, laten zien. Maar we zijn al heel blij met wat hij mij heeft laten zien. En gelukkig staat het allemaal, uh, is het allemaal opgenomen. Het is de... Want het is nog steeds leuk. Ja, ik kijk er nog altijd. Ik moet altijd gniffelen als ik naar. Onion Bird of. Uh, met Kikker zit te kijken. Denk ik, oh, poppen zijn veel leuker dan mensen. Wat zie je nou, bit? Haal die banaan nooit uit je oor! Het spijt me, bit, maar je moet het hele praten hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor. Mana, de Nederlandse poppenspeler Siert van der Berg hoorde u over de geestelijk vader van de Muppet Show. Die deze dag, 16 mei 1990, overleed. je me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 Albilin, why didn't you call me? Het is 7 minuten voor tien en u luistert naar de KRO op radio 1. Rechtsextremistisch geweld in Griekenland neemt de laatste tijd behoorlijk toe. Vorige week nog werd geschokt gereageerd op een ernstige mishandeling van een 14-jarige Afghaanse migrant. En het is slechts een van de vele voorbeelden. Thijs Kettenis, correspondent in Athene. Goedemorgen, Thijs. Goedemorgen. Ja, wat, wat is er gebeurd met die jongen? Nou, die jongen liep op straat, um, uh, s'avonds. Uh, werd staande gehouden door drie mannen, uh, gekleed in het, uh, in het zwart. Uh, en die mannen vroegen hem om zijn identiteitspapieren, om zijn verblijfsvergunning. Uh, nou, toen hij die, die niet kon, uh, kon overleggen, niet kon laten zien, toen werd hij eerst in elkaar geslagen en vervolgens bewerkt met een, uh, met een kapotgeslagen fles uh, zijn gezicht. Uh, nou, Hij is volgens mij naar het ziekenhuis gebracht door, door andere Afghanen en daar moest zijn uh, gezicht gehecht worden. Met uh, Maar die is 300 hechtingen. En dit is, begrijp ik, dus een van de vele incidenten die nu plaatsvindt. Ja, de afgelopen jaren, of eigenlijk en vooral het afgelopen jaar... neemt het um, uh, racistisch geweld in Griekenland steeds verder toe. Er is later nog deze week ook nog een geval bekend geworden... van een Syrische man uh, die hierbij uh, zonder reden... bij een metrostation, de ingang van de metrostation... in elkaar geslagen werd. Nou, gisteren kwam de politie met een rapport. Um, dat is een officieel rapport. En daaruit blijkt dat dat alleen het afgelopen jaar... 84 keer gebeurd is uh, in Griekenland. En dan moet je bedenken dat dat... De officiële cijfers zijn, uh, nou dan gaat het dus al om meer dan één keer per jaar, maar dit zijn de officiële cijfers. Um, gedacht wordt wel dat, dat maar het maar topje van de ijsberg is, omdat veel migranten als dit zo overkomt, eenvoudigweg niet naar de politie durven. Moet ik me nu voorstellen dat er op straat een soort burgermilities rondlopen die willekeurig nou, die mensen aanhouden? Er zijn inderdaad wijken in Athene, um, vooral wijken waar veel migranten wonen. Um, het zijn traditionele volkswijken waar uh, nou ja, de laatste jaren de bevolkingssamenstelling uh, veranderd is en waar nu veel migranten wonen. Um, daar heb je inderdaad uh, burgerwachten um, die uh, nou ja, uh, niet alleen maar lukraak mensen in elkaar slaan, want dat beeld wordt ook wel eens gegeven. Dat is overdreven, maar ze zorgen in ieder geval voor een, voor een sfeer van intimidatie um, uh, door vooral ook de kleding die ze dragen, de uitstraling die ze hebben. En door migranten naar hun te vragen. Wat is de link met de politieke partij Gouden Dagenraad, die extreem rechts politieke partij? Ja, die, die partij die is uh, pas een jaar eigenlijk zitten in het, uh, in het parlement. Uh, maar nu in de peilingen al is het de derde partij. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zou het dus een, grote, een grote factor worden. Um, nou ja, de directe link is dat er leden soms direct uh, betrokken zijn uh, bij het geweld tegen de migranten. En nou, dat zie je dan gewoon, omdat ze hun partij-outfit hebben. Dat zijn zwarte, zwarte pakken met, met legerkisten. En euh, nou ja, de, deze partij organiseert ook van die patrouilles waar je het net over had... Euh, in, de, in de wijk waar veel migranten wonen. En de politie doet niets? Ja, nou, niets. Uh, dat is lastig om te zeggen of ze echt niets doen. In ieder geval um, is bekend van de politie dat ook die niet altijd um, uh, nou ja, zachtzinnig met migranten omgaat. Uh, sommige zaken worden niet serieus genomen. En, um, uh, dus, dus mensen worden weggestuurd, ook al staan ze daar met, uh, nou ja, met verwondingen. En wat ook gebeurt is dat mensen vast worden gezet, omdat zodra ze zich melden bij het politiebureau, dat ook naar hun identiteitspapieren wordt gevraagd. En veel migranten hebben die niet. Nee. En die worden daar dan vastgezet. Nou, dat Oeps. is een reden voor veel migranten om als zoiets gebeurt... om het dan maar, uh, om het dan maar te laten. Oké, okay, Thijs Kettenis hoorde u vanuit Athene. Dankjewel. Wij zijn weer terug, straks, na tien uur. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Internet. Langs. Twitter. Twitter. kranten, Radio en televisie.